Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Tony Rekelhoff en zij is medium. En we gaan het in dit blok hebben over het leven van de doden. Nou, Tony, leid het alsjeblieft heel voorzichtig in. Want uh, <laughs> dat mensen niet meteen uh, thuis, uh, ja, hoe zeg ik dat netjes, op teelt slaan van haar. In, in shock, staan? we, we, shock we het zijn, Ja, precies. Ja, want, uh, Zweverig, dat is ja, next, ja. Le uh, Het leven van de doden, hè, dus dat betekent dat de, als je dood bent, dat je dus niet echt dood bent...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 Surrender to her world, and she will fly over the rainbow. She will walk in fields of gold. alone Then with hundreds around me Enchanted by her song But as the day of gold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 向中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 Uh, als je willens en wetens jezelf kwaad hebt berokkend. Krijg mm -hmm. je het aan de andere kant ook wel uh, wat benauwd hoor. Omdat mm -hmm. je ook dan door het inzichtstuk heen moet. Uh, en dan kan je bijvoorbeeld aan zelfmoord de denken. Sorry? Bedoel je zelfmoord of, of andere? Ja, zelfmoord kan eronder ja. zitten. Maar ook gewoon mensen die, die willens en wetens aan de drank zijn gebleven. Van joh, mm -hmm. wat maakt het uit? En uh, die uitgestoken handen niet hebben kunnen pakken. Ja, want ja, ik probeer niet te oordelen...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 met Zo som in Hemelen, Gabriela's song. Wee. Wee. Wee. Wee. Wee. Ik en door beken, je En voor het gestand, don't hoort, om moederen. Sommige beesten, wie de hemel je ja mee te zingen. Nou, je zweet is nog best aardig, Tony. Ja, hier en daar een kommaatje verkeerd. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Tony Rekenhoff en zij is medium. Um, ja, uh, waar we het over gaan hebben is hoe beleeft een overledene ons leven. Maar ik, ik, ik ben nog even eigenlijk uh, gebleven bij het vorige stuk. Dus ja, waarschijnlijk kan... schuiven we dit onderwerp even na, tot na het nieuws. Vraag.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 Maar het levert wel iets op. Want je krijgt altijd de kans om het te herstellen. En van daaruit ga je eigenlijk weer een klasse hoger noem ik dat. Dan ga je door de brugglas heen verderop. En dat gaat heel snel. En dat is heel prettig is het dan ook onmiddellijk. Zodra je inzicht hebt is de hel de hemel geworden. Okay. Dan, en dan mag je eraan werken om dat weer te herstellen. Ook naar de anderen nog steeds toe.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 My heart's in a dither, dear, when you're at a distance. But when you are near, my own Con guardarmi, non cercare di spiegare, lo sapevo che finiva prima o poi e solo ieri che dicevi quanto ti amo, ma era soltanto uno stato di agonia. Non c'è cosa più illusoria dell'amore, non credi mai che possa capitare a te di ritrovarti sopra un filo di speranza per poi crollare dentro questa oscurità. Adesso sembri così preoccupata. Si direbbe che ora soffri più di me. Ma non è vero, non mi hai mai nemmeno amato. Altrimenti non andresti via così.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 Ja, 2 november. Ja, vandaar ja. dat ze dus ook alle zielen op die datum gepland hebben. Dat Precies. is uh, flink over nagedacht. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat zijn hele oude wijsheden die, ja. uh, die daarachter zitten. Ja, Dank ja, je... Maar het is ook een soort tunnel dus. Ja. Ze hebben het toch al ja. altijd over een tunnel? Ja, je ervaart en aan het, het, einde het als een is tunnel er licht. van licht. Ja. Je ervaart het echt als een tunnel van licht. En ja, het, het is hetzelfde. Ga maar door, uh, door Amsterdam, door de Koentunnel heen.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 to stay with me, never thought I'd regret the excuses that I've made, like a song, it'll fade, if there's music in the light, and it's really, really right, it's the only thing Intoxicate your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music clears my mind, trick. Watch me forget yeah. about missing you. Oh, oh, oh, oh. So I put my feelings out to. Right Love Music, music plays on my track. Watch me forget.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 Dus er zijn verschillende manieren om dat proces te doorleven. Ja, dus je hoeft niet meteen bij de, bij de, de, de zoveelste keer dat je geïncarneerd bent, weer naar die tweede of die derde laag. Maar sommigen gaan meteen dan ga Je gelijk van laag verder, dat zou kunnen. Ja. ja. Oké, okay, prima. Ja, en uh, tijdens de muziek had je zoiets van nou. en dan.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 Uh, over, dat, dat ze overleden mensen bijna die, die, die reis door die tunnel blokkeren. Door, door ze maar heel erg hier te houden. Doordat ze ontzettend veel verdriet hebben. En dat ze ontzettend ja. graag willen dat ze maar ja. hier blijven. Ja. Zodat ze dus die reis niet naar het licht kunnen maken. Het is, iets, het is eigenlijk een trein die wil gaan rijden. En hmm. ze liggen allemaal blokken op de rails. Okay. Ja. Wat trouwens uh, even voor de helderheid niet betekent dat je geen verdriet mag hebben.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 Welk nou, nummer hadden we net nou? Uh, wat ook to be, uh, wat to be vertaald had, Herman? Als het is een uh, hebben. Oh ja, als het is Gabriel een uh, hebben. Gabriel. Ja. Gabriel. ja, dat zeiden we net. dat uh, Die Gabriel Song, wat we net hebben ge, ge laten draaien. Dat, uh, dat is door To Be ook uh, vertaald. En uh, dat wordt ook gezongen. En To Be, dat, is, uh, dat, is, uh, dat wordt ook wel...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 To be met Anders dan voorheen. Ik wil geen spel Het was de to be met anders dan voorheen. Nou beste luisterers, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Tony Reekhoff en zij is medium. En uh, we gaan het in dit blok hebben over uh, begeleiding. Dus uh, ja, u heeft gehoord dat uh, je kunt, uh, tenminste Tony Toni af en toe be, uh, stervende begeleidt.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 Dus afhankelijk van het proces worden de afspraken uh, ja, ingeboekt. En uh, geef jij je uh, avonden in Heemstede, in Zandvoort, hier in de buurt? Landelijk. Landelijk? Ik heb een autootje. En zolang okay. auto je rijd, uh, Hoe kunnen mensen jou bereiken? Uh, mijn website is www.mantar.nl Dus m a n t h a r Ja, .nl. dat is de website. En het telefoonnummer, dat, uh, wat al een aantal keren Doe genoemd nog is. Een keer.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 Wordt ook de officiële CD dan wordt ook, ja, dan dat dan uitgereikt? De, ja, maar hij is dus middags al te koop bij... Uh, ja, dus bij dan, dan is het dit niet meer het officiële nee, moment. dat ik, dat, ik uh, dat, uh, <laughs> Een beetje een afterparty. Afterparty, ja. Yeah. Nou, tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur... en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. En ik moet echt zeggen, enorme excuses voor de ontzettend slechte kwaliteit. En we kunnen daar helaas nog niet veel in doen. Ik ben er ontzettend actief in.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 Zullen we nog één keer je telefoonnummer uh, noemen? Gimmen? Ja. Mijn naam is natuurlijk ook altijd te googelen. Ja. Dubbel F. Rekelhof. Tony Double Rekelhof. F, ja. Uh, mijn telefoonnummer 06-42617945. En dat doen we zo vaak, omdat u dan, als u echt zoiets hebt van, nou, ik moet er echt even over praten, anders kan ik vanavond niet lekker slapen. Dan kunt u haar, uh, haar bellen en dat is gewoon zonder kosten, hè, neem ik aan. Ja, is ze goed bellen om... mijn mobiele telefoon. Dat is goed, dus u... uh, ja, is precies. Ja, ja, ja, precies. Ja. dat is nazorg. Ja. Nou, ik ben Richard Buitenhek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waar wij, wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar het gedicht Wat is doodgaan? Nou, dat is ook heel toepasselijk